8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt de beslissing van minister Leers... om de asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning te geven. Leers kan rekenen op een meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP. De minister herhaalde dat hij alle mogelijkheden heeft bekeken. Volgens hem zijn er gevallen die veel schrijnender zijn. De oppositie vindt dat er verwachtingen zijn gewekt voor Mauro en dat hij te lang aan het lijntje is gehouden. In een fel debat werden over en weer harde verwijten gemaakt. Leers erkende dat Mauro nog een studievisum kan aanvragen, maar hij wilde niet vooruitlopen op de uitkomst van die procedure. Hij beloofde alleen de aanvraag snel te zullen behandelen. Het CDA benadrukt in het debat de mogelijkheid van studievisum, maar de oppositie ziet daar weinig in. President Obama is lovend over het Europese akkoord om de schuldencrisis op te lossen. De Amerikaanse president noemt de besluiten een belangrijke basis voor een oplossing. Hij dringt er aan om de plannen snel uit te voeren. Volgens de president zet de onstabiele Europese economie een rem op de Amerikaanse economie. Hij beloofde dat Washington Europa blijft bijstaan om de crisis de baas te worden. Obama is volgende week op een bijeenkomst van de G20 in Frankrijk. Daar zal hij ook een aantal Europese leiders ontmoeten. Johan Kruijf ontkent dat hij de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur van Ajax heeft geblokkeerd. Kruijf reageerde op het uitlekken van een brief van de andere vier leden van de Raad van Commissarissen gisteren. Daarin stond dat Kruijf de benoeming van Van Basten heeft gefrustreerd door steeds aanvullende eisen te stellen. Kruijf beschuldigt de andere commissarissen ervan de halve waarheid te vertellen. Volgens hem zien ze Ajax als een beursgenoteerd bedrijf. En ziet hij Ajax als een voetbalclub. Hij is voorlopig niet van plan te vertrekken als commissaris. Het weer nog, vanavond en vannacht vrij helder en kans op een mistbank. Morgen zonnige periode, maar vooral in het Noordwesten veel bevolking met kans op wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A9 richting Diemen. Voor het knooppunt Holendrecht staat 3 kilometer file, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken zijn er werkzaamheden. Voor de Duitse grens staat 3 kilometer.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 Straks ga ik praten met zo'n weigerambtenaar. Want waarom denkt hij dat God tegen het huwelijk tussen twee mannen en twee vrouwen is? Nou, we horen het zo. Maar we gaan het eerst hebben over de maffia. Want op Sicilië hebben ze een grote maffiabaas te pakken. Het gaat om de 56-jarige Giovanni Arena. 18 jaar lang was hij op de vlucht en stond hij ook op de lijst van meest gezochte criminelen in Italië. Mijn eerste gast vanavond is uh, onderzoeksjournalist Koen Voskuil, maffiakenner. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u deed onderzoek naar de Italiaanse maffia en ook haar tentakels hier in Nederland. Die man hè, die ze nu te pakken hebben, Giovanni Arena. Ooit van gehoord? Uh, nou, Eerlijk gezegd moest ik hem uh, even opzoeken... Uh, er zijn veel mafiosi in uh, Italië. Het gaat om uh, duizenden personen. Dit is toch wel een van de grotere uh, vissen. Hij stond inderdaad op een lijst met de dertig meest gezochte uh, mafiosi. Een moordenaar en een, uh, een mafiabaas. Uh, dus een, uh, ja, een grote figuur op uh, het eiland Sicilië. Ja. Moord... En uh, na 18 jaar gepakt. Ja, precies. Is dat nou uh, heel heftig voor de mafia, zo'n arrestatie? Nou, ja, je moet je daar eigenlijk niet te veel van uh, voorstellen. Um, tuurlijk is dat eventjes een, een klap, maar het zijn allemaal kleine lokale uh, families. En uh, er staat altijd wel weer een, een zoon of een neef of een buurman klaar om uh, de rol over te nemen. Ja, wel justitie denk ik dan toch, ook al heeft het 18 jaar geduurd, springt een gat in de lucht of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zeker als je zo lang op iemand, uh, naar iemand uh, op zoek bent, dan is dat een, een overwinning. En dat mag je best even vieren. Alleen uh, ja, het, het probleem van de Italiaanse maffia is natuurlijk vele malen groter dan uh, die enkele arrestaties af en toe. Ja. Nou schijnt hij zelf bij zijn arrestatie heel triomfantelijk gezegd te hebben... ja jongens, jullie hebben me nu wel, maar uh, ik was toch maar mooi 18 jaar onvindbaar. En dat vooral dankzij... Wat ja, was een beetje, beetje triomfantelijk inderdaad ja, uh, daarover. Hij uh, vond ze nogal stomkoppen, want hij had, uh, er waren meerdere uitzoekingen geweest bij hem thuis. En daar bleek een soort geheime ruimte in zijn kast uh, verstopt te zitten. Ja, hij was uh, ook dankzij familie natuurlijk onvindbaar een tijd. Um, zijn er nou veel mensen geweest buiten zijn uh, grote familie? Ik geloof dat hij negen kinderen had, een heleboel kleinkinderen ook. Denkt ja. u dat er nou een heleboel mensen ook geweten hebben... van het feit dat hij bijvoorbeeld in dat huis zat... maar dat niet hebben durven vertellen aan de politie? Uh, ja, dat sluit ik niet uit. Dat, dat, dat, ik, ik weet dat natuurlijk niet. Kijk, die man die heeft uh, zeker zaken gedaan met uh, andere mafiosi. Maar onder mafiosi heb je uh, de zwijgplicht, hè, de omerta. Um, en dat betekent als jij praat, uh, als jij andere mensen verlinkt, dan uh, staat daar de doodstraf op. Uh, dus van zijn uh, collega's in het vak had hij weinig uh, te duchten. Mm -hmm. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat buren en dergelijke... het misschien wel weten, maar dat absoluut niet durven doorgeven. Nee, want dan weet je wel, wel wat er gaat gebeuren. Ja, zeker. Ja, ja, de, de angst in Italië is gewoon heel groot. Ja. Die kinderen hè, van zo iemand, die hebben hem geholpen. Maar zijn die nu ook, om het zo te zeggen, een soort maffia-proof? Ik bedoel, zijn zij door een soort balotage heen nu ook? Hoe gaat dat, die inwijding? Ja, nou ja, eh, eigenlijk begint... Eh, ja, als je in een maffiagezin opgroeit, dan groei je... Eh, iemand heeft het wel eens genoemd een, een ander universum eh, op. Dus je groeit op met hele andere waarden. Eh, de politie is de grootste vijand. En eh, een moord, nou ja, dat hoort erbij af en toe. Hè. Dat zijn dingen waar je mee eh, leert leven... Um, en het zijn niet alleen de vaders die die uh, waarden overbrengen... maar ook de moeders die uh, ja, geheel in de maffiatraditie hun kinderen opvoeden. Um, ja, soms uh, zonen rond hun uh, 16e jaar worden al ingewijd tot uh, uh, nou, bijvoorbeeld zijn eerste rang. met heet Piet En uh, dan mogen ze al in eerste klusjes doen. Bijvoorbeeld drugs ophalen of afpersingsgeld uh, incasseren. En uh, langzaam kunnen ze dan uh, opklimmen uh, op, uh, op de ladder... En uh, uitgroeien tot uh, een maffiabaas. Ja, worden ze dan getoetst? Worden ze getoetst iedere keer of ze het goed doen? Ja, dat is echt een, een balletagecommissie inderdaad. Je hebt altijd een, de bos en uh, die gaat daarover. En uh, die wordt geadviseerd. En uh, het is een hele hiërarchische structuur. En uh, ja, je moet ook echt bepaalde testen doorstaan. Wil je weer opklimmen in de ladder? En uh, de snelste weg naar de top is moord. Ja, ja, dat is... Uh... Ja, is dat zo? Is dat het gewoon? Als je moord pleegt, dan ben je een heleboel trapjes verder. Ja, we hebben gesproken met een, een, een, een spijtoptant um, van de Endrangheta. Dat is dus een andere maffiatak dan de Cosa Nostra waar die arena bij hoorde. Mm -hmm. um, je hebt vier grote maffiatakken in uh, Italië en de Endrangheta is momenteel de meest uh, gevreesde van die vier. Um, en we hebben een spijt op van die uh, mafiatak gesproken. En uh, ja, die, die heeft ook zijn weg naar boven gevonden door een paar tegenstanders uit te schakelen. En dan uh, stijg je gewoon heel snel in aanzien en uh, in macht. Ja, want uh, u heeft onderzoek gedaan. Hè? U heeft dus zo'n spijt op tand uh, gesproken. Hoe ging dat? Ja... Ja, samen met uh, Stan de Jong, uh, collega, met wie ik nu weer een nieuw boek heb geschreven... Uh, hebben wij de Italiaanse maffia in Nederland geschreven. Um, een onderzoek naar uh, wat doet die Italiaanse maffia nu eigenlijk in ons land. Want daar is veel minder over uh, bekend. Um, ja, En dan ontkom je er ook niet aan om natuurlijk onderzoek te doen... Uh, hoe zit die maffia in Italië in elkaar. Nee. Uh, dus daar hebben we een, een schets van gemaakt en daarna gekeken naar alle voorbeelden... Uh, hoe de maffia hier in ons land opereert. Ja, om, om nog heel even te, terug te komen op die spijtoptand... Hoe, hoe, hoe kwam u aan zo iemand? Nou, die man... Uh, ja, zo'n die wordt natuurlijk door... Uh, uh, die wordt gearresteerd... en die kan in ruil voor strafvermindering uh, dan uiteindelijk die omerta doorbreken... en uh, iedereen erbij lappen die hij maar kent. Ja. Uh, deze man, uh, Giorgio Basile, die had een, uh, een nieuwe identiteit gekregen... En die had een boek geschreven over zijn uh, leven. Het gaat om een uh, Italiaanse Duitser, uh, die de Duitse tak van de dranketa had uh, opgericht. En uh, ja, kennelijk leidt hij een ander leven nu. Hij uh, wijde daar niet te veel uh, over uit. Maar in het kader van zijn boek konden wij hem uh, eenmalig interviewen. En dat was een unieke kans natuurlijk om ja. een uh, ja. voormalige mafioso aan de lijn te krijgen. Ja, want het was, oh, het was aan, de, aan de telefoon, was het? Ja. Want wat ja, voor type ja. was het? Wat, wat was uw indruk? Nou ja, een totaal andere indruk dan, uh, je kent de mafiosi van de films, en dat zijn toch allemaal een beetje uh, stoere mannen. Um, en deze die had een heel hoog piepstemmetje, oh. en uh, hij maakte heel veel grapjes uh, tijdens dat gesprek. En uh, ja, dus je kon je eigenlijk niet voorstellen dat die man uh, meerdere moorden op zijn naam had staan. Nee, die films hè, waar u het over heeft, dat is natuurlijk zo. Daar wordt die maffia geromantiseerd. We hebben films natuurlijk Scarface, The Godfather. Heel even dat sfeertje wat neergezet wordt in die films luisteren. So what do you call yourself? Eh? Antonio Montano. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Ja, dit is het sfeertje. Vond u dat ook fascinerend? Was dat ook voor u de reden om zich te gaan verdiepen in die maffia? Um, nou, Dat is natuurlijk een beetje het, het romantische beeld uh, ja. van de maffia. En dat heb je van tevoren als je inderdaad films zoals The Godfather uh, ziet... Uh, nou, nu hadden Stan de Jong en ik ons al wat vaker verdiept. Hè. We hadden al enkele verhalen over de maffia geschreven. En dan merk je dat die, ja, dat die, die romantiek er helemaal niets van klopt. Het zijn gewoon niets ontziende criminelen die er niet uh, voor terugdeinzen om mensen neer te schieten voor een paar duizend euro. En, uh, ja, dus dat beeld dat, uh, stelde zichzelf heel snel uh, bij eigenlijk. Maar waarom was uh, u in eerste instantie gefascineerd? Was het inderdaad door dat beeld van die films? Nou, zeker inderdaad. En ja, de maffia heeft ook wel iets romantisch natuurlijk. Hè. Een, een lange traditie. En, uh, wat bovendien speelt... Uh, Italië is toch echt het land van uh, de, de mooie, de beeldende kunsten. Uh, het is uh, een van de mooiste landen ter wereld. En uh, tegelijkertijd uh, bezit dat mooie land zo'n enorm kwaadaardige zwel. En, uh, ja, ik, ik denk dat daarom de, de Italiaanse maffia... ook meer tot de verbeelding spreekt... dan de Russische maffia bijvoorbeeld. En, Daar heb je een wat, wat grauwe beeld bij. Want dit is gewoon romantischer... gerelateerd aan het prachtige land. Zeker. Um, en wat, wat trouwens wel leuk is om uh, te vermelden... de maffia doet heel erg zijn best... om uh, ook dat romantische imago in stand te houden. Dus het is dan echt te applaudisseren... bij films als uh, The Godfather... Uh, want die ja, hopen toch dat het publiek maar een beetje blijft geloven... dat ze ja, een beetje een folkloristisch uh, overblijfsel zijn uit de, uit de oude tijd... en uh, lekker lokaal zijn. Ja. En ondertussen uh, ja, is het een, een multinational geworden... met een uh, wereldwijde jaaromzet van 150 miljard euro. En die dus inmiddels, want dat heeft u onderzocht, ook actief zijn in Nederland. Waaraan merken wij dat? Ja, dat merk je eigenlijk als, als uh, gewone hardwerkende burger. merk je daar heel weinig van. Uh, ja, ze kunnen zomaar in, in de tram zitten, maar dat, uh, daar merk je dan nog niets van. Uh, zeker in Amsterdam niet. Um, maar het is wel zo dat ze uh, nou ja, toch, toch een flinke positie in Nederland hebben. Terwijl we nu met elkaar praten, denk ik, dat er zo uh, tien in Amsterdam uh, rondlopen. En, um, want Amsterdam is een hele belangrijke... Uh, doorvoerplaats voor, uh, voor drugs. Een belangrijke ontmoetingsplek voor uh, criminelen. We hebben de haven van Rotterdam. Daar worden echt uh, grote uh, aantallen kilo's uh, cocaïne ingevoerd. Uh, uh, ja, dus je merkt het niet zo uh, in het dagelijks leven. Maar ondertussen... Uh, ja, krijgt de maffia steeds meer grip op, uh, op Nederland. Ja. Ze proberen ook vastgoed te kopen uh, om witwasconstructies te doen. Dus langzaam, uh, iemand waarschuwde in Italië al... ja, de volgende stap is corruptie. En dan ben je verder van huis. Maar gaan ze hier echt wonen? Ik bedoel, hè, de maffia is natuurlijk bekend daarvan dat het echt clans zijn, grote families... dat ze overal in lokale besturen zitten, echt zo ja, indringen als het ware. Is dat ook wat er aan de hand is in Nederland? Of blijven ze gewoon Italianen die hier zo nu en dan komen? om hun zaken te doen? Um, nou, ja, verschillende dingen. Uh, ten eerste is Nederland een ideaal toevluchtsoord voor uh, mafiosi. Uh, er was een beruchte moord in uh, Duisburg in uh, 2006. En toen zei onze uh, spijtoptant, die Basile, die zei al tegen de politie... van, uh, nou, als ze nog niet neergeschoten zijn, dan zitten ze in Amsterdam. En uh, dat bleek inderdaad. Die daters die uh, zaten in Diemen en in uh, Amsterdam... Uh, Nederland ja, is, is dus als toevluchtsoord uh, heel erg bekend bij mafiosi. Maar omdat uh, ons land ook belangrijk is in de drugshandel... vestigen ze zich er ook uh, permanent. En, uh, in ons boek beschrijven we ook enkele moorden bijvoorbeeld, die uh, deze eeuw uh, gepleegd zijn... in Amsterdam en omstreken. En die daarmee uh, te maken hebben? Ja, ja allemaal mafia-gerelateerd. En weet u dat zeker of is dat een aanname? Want wie concludeert nou, dat dan? Nou ja, de rechter in Italië, om maar iemand te noemen. Want er zijn verschillende mensen veroordeeld. Onder andere voor de A12-moorden in 2002 bij Woerden. Ja, ja en daarvan wordt dan gezegd, inderdaad, die, komen af, die zijn afkomstig uit Italië, boeren tot de maffia. Ja, en die zijn ook opgepakt en uiteindelijk uh, veroordeeld. Ja, en want ja. inderdaad, u noemde het net al, hè, de Russische maffia. We hebben voortdurend het natuurlijk over de maffia. Maar het grote verschil toch is dat in Italië het echt om. niet zozeer een criminele bende gaat met allerlei mensen die maar met elkaar samenwerken. Maar ook echt een familieclans toch? Dat is typerend aan die maffia. Ja, zeker. Inderdaad, dat heb je ook wel in andere landen hoor. Je hebt de, de Yakuza bijvoorbeeld, de Japanse maffia. Maar ja, de Italiaanse maffia, wat ik al zei, spreekt het meest tot de verbeelding. En heeft ook een hele lange uh, traditie. Het, uh, het bestaat gewoon al meer dan uh, 100 jaar. Nou is het zo dat, hè, u, u vertelde net ook dat ze voor niets terugdeinzen als het ze niet bevalt. Bent u wel eens bang geweest? Ik bedoel, u heeft dat boek geschreven samen met uw collega. Daar staan een heleboel dingen in. Bent u wel eens bedreigd of iets? Uh, nou, dat is gelukkig uh, niet gebeurd. Uh, we hadden eigenlijk het geluk dat uh, de meeste mensen die wij in dat boek hebben uh, beschreven... dat die ook allemaal gearresteerd waarde, uh, waren. We hebben ook uh, kunnen putten uit een uh, omvangrijk justitieel dossier. Dus die mensen die uh, hadden al allemaal verklaringen afgelegd en dergelijke. Dus daarom konden we de maffia van binnenuit beschrijven. Het was wel zo dat we er later achter kwamen dat enkele toch weer om vrije voeten waren. Dus dan uh, krap je wel even uh, achter de oren... Uh, Um, maar goed, ja, uh, in principe uh, ja, denk ik niet dat ze een, uh, er veel mee opschieten... om uh, Nederlandse journalisten uit de weg te gaan ruimen. Nee, laten we maar hopen. En uh, tot slot, die Italiaanse maffia die hier dus actief is... is het zo dat ze inmiddels ook Nederlandse bestuurders... kunnen uh, beïnvloeden of corrumperen? Ja, als ik dat wist, dan uh, zou ik dat nog in het uh, AD uh, ja, zetten. Want daar werkt u uh, nu. Tegenwoordig he? voor ja, werk. ja, ja. klopt. Uh, nee, het, de, de, de, ik heb dat ja, gelukkig, kun je wel zeggen, uh, nog niet geconstateerd. Uh, er wordt echt wel voor gewaarschuwd uh, door maffiabestrijders in Italië. Uh, het gaat volgens een soort stappenplan. Dat is ook wel in andere landen gebeurd. Eerst vestigt de maffia zich om uh, uh, te kunnen dealen. Uh, daarna gaan ze investeren in vastgoed. Ook dat is aantoonbaar gebeurd in Nederland. En de volgende stap is dat ze ja, gaan proberen om een uh, machtspositie te verwerven. Door bijvoorbeeld politici uh, te proberen om te kopen. Wacht het af, de, de kop bij het AD, als u erachter bent. Ik hoop dat het niet gaat gebeuren. En heel veel hartelijk dank, Koen Voskou, onderzoeksjournalist... Ah. Die, zucht, die zich dus verdiepte in de maffia in Italië en ook in Nederland. Dank. Oké, okay, graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. De toekomst van de zogenoemde weigerambtenaren hangt aan een zijdedraadje. Doordat de PVV nu ook af wil van de weigerambtenaar... is er een meerderheid in de Kamer die vindt dat ambtenaren niet meer kunnen weigeren... om homo's en lesbo's te trouwen. Nou, hier in de studio tegenover mij zit Eppie Klein uit Dunspeet, Een christelijke gemeente. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, hoe viel dit nieuws bij u? Ja, het nieuws viel eigenlijk best wel rauw op het dak. Ik hoorde het af eh, s'avonds om één uur, of ik hoorde het s ochtends om zes uur. En toen dacht ik van, wat nu toch? Want, waarom vindt u het erg? Ja, ik vind het eh, zo bijzonder erg, omdat eh, eigenlijk op enig moment wordt gezegd van... hé, hey, eh, laten we nou eh, de overheid zodanig inzetten om juist de ambtenaar... die gewetensbezwaren heeft tegen het sluiten van een huwelijk van twee mannen en twee vrouwen... Zoals u, op basis ben, van... Uw geloof? Op basis van geloofsovertuiging laten we die nou het werken onmogelijk maken... terwijl dat er zoveel mensen, jongeren, maar ook ouderen... die op enig moment gaan trouwen, juist de keuze hebben... om, heb je klein, te kiezen voor wil jij ons huwelijk sluiten dan en dan? En dat ontneem je nou zo'n mooi moment... op zo'n mooie dag, mooie trouwdag... dat je dan eigenlijk in die eigen sfeer van bruidspaardje... Um, een ambtenaar hebt die eigenlijk datzelfde geweten heeft als de bruidspaar. En wanneer homo's, eh, twee mannen, twee vrouwen, met elkaar willen trouwen... daar heb ik persoonlijk helemaal niks tegen. Nee. Fantastisch wanneer ze een keus maken om een relatie aan te gaan. Alleen het is zo jammer... wanneer je dus eh, vanuit een optiek van die eh, trouwambtenaar... die ambtenaar van de burgerstand... die past toch niet bij het trouwstelletje. Namelijk u. Ik. Mm -hmm. Ze zullen me nooit vragen van, heb je, wil je ons trouwen? Nee om die het werken onmogelijk te maken... ten behoeve van al die andere trouwstelletjes... ook in de gemeente Nunspit, maar ook daarbuiten. buiten. Ik heb huwelijken gesloten op diverse plaatsen in Nederland. Juist vanwege het feit van... Gunst Eppie, wil jij op die mooie dag... Of het nou in Dordrecht is, Sliedrecht, Harderwijk, Ermelo... Ja. Scherpenzeel, noem maar op, wil jij ons trouwen? Ja, want u doet het goed, alleen zegt u... laat, laat mij dat nou niet doen bij homo's, want daar heb ik een probleem mee. Ja. Want dat gewetensbezwaar, hè? Is het nou zo dat u denkt dat God niet wil dat homo's en lesbo's trouwen? Ja, dat is altijd een... Uh, ja... Laat ik daar heel kort in zijn. Ik denk dat God inderdaad in zijn scheppingsorde... Hè, wanneer we teruggaan naar het paradijs... Adam en Eva, man en vrouw samengebracht... de opdracht gegeven eigenlijk aan de mensen... toen die op aarde zijn gezet door de schepper... En eigenlijk heeft gezegd van bouw de aarde, bewaar die aarde... en mag ik het even heel plat en heel eenvoudig zeggen... sticht een gezin. Mm -hmm. ja. En bij het stichten van een gezin horen ook kinderen. Ja. En een huwelijk is voor u het stichten van een gezin? Nee, huwelijk is voor mij eigenlijk het aangaan van een relatie... die uit liefde is ontstaan, waarin je trouw belooft. Ja, maar dan heeft het stichten van een gezin daar misschien ook niks mee te maken. En dan kun je zeggen, het is een uiting van liefde. In de, in de Bijbel staat helemaal niks over een huwelijk. Dus waarom niet gewoon dan zeggen, ja, oké, okay, jullie houden van elkaar? Ja, maar dat is wel... Ja, sorry dat ik in de re, in nee, de, de, de review Want, eh, kijk, het stichten van een gezin of het sluiten van een huwelijk... ik ga niet over... Uh, de grootte van het gezin. Ik ga er ook niet over dat dat bruidspaardje... mij zou gaan beloven van... nou, wij zullen ervoor zorgen dat we een groot gezin krijgen. Hè? Op de buyer belt, wel bekend. Mm -hmm. Ook heel gezellige gezinnen. Daar ga ik niet over. Het gaat er mij om dat je die twee pijlen hebt waarin jonge mensen of oudere mensen elkaar hebben gevonden... in liefde en trouw. En dat je daar in naam der wet, gewoon de burgerlijke wet zegt van... jullie willen bij elkaar horen? Dan laat ik daarover de hamer vallen. En wat is het dan mooi... Dat je daarin één bent. Dat je diezelfde sfeer op die mooiste dag van het leven. Mm -hmm. in het ene moment. twintig ja. minuten van die. Lange nee, maar dag. dat is wat u net zei. maar goed, misschien kunt u ook niet helemaal precies. U, u voelt gewoon dat dat niet hoort bij het geloof. en u zegt. dat is niet waarom het bedoeld is, dat huwelijk. dus ik wil het niet. Ja, ik, ik, ik ervaar het in een geweten. Um, daarom ben je ook gewetensbezwaard. je bent geen weigerambtenaar. nee. want je weigert eigenlijk niets. Maar je bent eigenlijk vanuit je geweten zodanig met het huwelijk bezig... dat je zegt van, eh, Daar vanuit mijn geloofsovertuiging... Heeft u het wel eens vragen. aan de hand gehad? Dat, u, uh, dat er inderdaad in Nunspet uh, uh, homo's wilde trouwen of leesboos... en dat, dat u uh, nou, eventueel uh, beschikbaar was, maar dat u zei nee, ik wil het niet? Nee, want uh, in Nunspit is het zo dat uh, trouwstelletjes altijd mij uh, bellen... en ook andere ambtenaren bellen van... wil jij op die mooie dag in ons leven ons huwelijk sluiten... En dan zeg ik van, wie ben je? Etcetera, etcetera. Ja, ik ga dat doen. Maar dan kijk ik eerst in mijn agenda. Dat is de eerste afweging. Dus ik vraag niet, van wie ben je? En wie is je partner? Etcetera, etcetera. Ik kijk ik eerst in de agenda van, ja, ik kan. Mm -hmm. En dan vraag ik de reden van, hé, hey, waarom bel je mij? Maar u heeft nog nooit twee homo's aan de telefoon gekregen? Nee, want die zullen mij niet bellen. Want ze kennen allemaal Happy Klein. Ze weten dat hij dat niet wil? Ja, ze kennen, ze kennen mijn sfeer, ze kennen mijn overtuiging. En ze weten ja. ook van, hij zal er vanuit zijn geweten... Ja. Hoe lief die ook met ons omgaat, bij wijze van spreken... en hoe kameraadschappelijk hij Epi Klein ook om de schouder legt... van de man, de man, de vrouw, de vrouw... hij zal ze niet trouwen. Nee, Nou is het zo dat de Kamer dat toch anders ziet. Die wil namelijk dat Epi Klein gaat tekenen... dat hij zich niet zal verzetten als twee homo's naar hem toekomen. Um, en een meerderheid van de Kamer vindt dus... dat u en iedereen niet meer mag weigeren als ambtenaar... Um, GroenLinks is ook een van die partijen. Hè? Die vindt dat dat dus niet meer kan, die ambtenaar En uh, het Kamerlid van GroenLinks, Ineke van Gent... die uh, legde gisteren op Radio 1 uit wat haar kritiek nou precies is... op de ambtenaar. Even luisteren.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 Ook in het huwelijk te verbinden. Mm -hmm. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. Ja, eigenlijk zegt zij: het is ook discriminerend om te zeggen dat, dat u het niet wil. Vindt u dat uw geloofsovertuiging inderdaad boven dat soort uh, dingen staat? Nee. nee, ik heb altijd gezegd, en ik heb dat ook bij de hand gehad, ik zal ook een voorbeeld geven daarover. Dat uh, de burgerlijke wet. Um, daar ga ik op dat moment als trouwambtenaar over. En ik ga niet over het geloof, et cetera. Dat komt bij mij van binnen uit. Mm -hmm. Dus je bent er heel erg in gemotiveerd. Ik heb eh, de plicht op me genomen... om mensen eh, eh, het huwelijk eh, te sluiten. Daarvoor heb ik ook de eten afgelegd hè, bij de rechtbank. Hè, dat hoort al zo. En, wat, eh, en nu... Het voorbeeld even, wat ik zojuist aangaf, dat is heel erg mooi... dat op enig moment in een trouwzaal een trouwstel zegt... maar wij willen ook een stuk uit de Bijbel lezen. Ik zeg: Oh, dat gaan we in een trouwzaal niet doen. Want dit is een brugelijke huwelijk wat gesloten wordt... en daar hoort die Bijbel niet bij. Wat je zelf uit overtuiging, en of je nou de bruidegom bent... of de bruid, dan wel de trouwambtenaar, om het zo eens te nee. zeggen ervaart en voelt, wat je geweten daarin brengt, dat is goed. Maar voor mij is niet leidend dat elk stelletje dat wil trouwen ook vanuit de Bijbel op dat moment leeft. Het zou natuurlijk fantastisch nee. zijn. Maar u noemt nu de wet of eigenlijk hè, het burgerlijke uh, huwelijk... Ja. als iets waarvan u zegt, daar hoort eigenlijk het geloof niet bij. Ja. Daar klinkt uit, de wet is leidend voor mij. Ja. Maar de wet zegt nou net dat twee homo's mogen trouwen. Ja. En toch zegt u, ja, daar wil ik niet aan meewerken. Ja. Terwijl de wet dat wel toestaat. Ja. Ik persoonlijk zal er niet aan meewerken. Nee. En ik vind ook dat dus in die kan... zin is, is het wel zo dat u zegt... Ja, in dat geval geldt voor mij die wet toch eventjes niet. Is voor mij mijn wel degelijk is het geloof op dat moment in die zaal aanwezig voor ja. hem. Johan Cruijff zal zeggen... iets waar je niet achter staat, moet je niet doen. Nee. Dat is een hele andere kant in het leven. En zo staan veel mensen daar ook in. Ja. Maar als mevrouw Vergent zegt... Um, de gewetensbezwaren ambtenaar ontneemt... Um, twee mannen het recht om te trouwen... nee, die ontneem ik niet. Maar mevrouw Vergent ontneemt wel het recht voor een bruidspaar... om een ambtenaar te kiezen die bij hen past. En dat realiseert mevrouw Van Gent zich niet. Nou ja, wat zij zegt is ook... Uh, het einde is zoek, want misschien wil iemand anders... wel niet zozeer omdat het in de Bijbel staat of om, om, om dat soort redenen, maar omdat hij zich niet thuis voelt... bij weer een andere reden. Dat is wat zij zegt. Ja, maar ik misschien denk heeft dat iemand anders wel weer ja, een ander Ja, Nou, ik denk dat dat uh, niet het geval is. Althans, goed, ik ben er nog dit nooit tegengekomen. Dat, dat is ook niet nu aan de hand. Wat ik namelijk even wil weten... stel dat dit erdoor komt in die Kamer... Ja. En dat u moet tekenen, als u wil blijven werken... om te zeggen, ik verzet mij niet. Wat doet u dan? Ik teken niet. En dan bent u uw baan kwijt. Met heel veel pijn, met heel veel pijn teken ik niet. Want ik weet wat dat betekent voor al die trouwstelletjes. En ik uh, sluit nu huwelijken sinds 1989. Mm -hmm. Dus er zijn er honderden gepasseerd. En ik weet hoe eh, zij het hebben ervaren, het die mooiste dag in hun leven... een trouwambtenaar te ja, hebben. Het zou zonde zijn, bedoelt u? Ja, dat zou fantastisch zonde ja. zijn. Maar stel hè, dat u weet, dat in Nunspeet weten ze namelijk hoe goed u bent... dat als u dat tekent, dat u nooit gevraagd zult worden... door twee mannen of twee vrouwen die willen trouwen. Namelijk, daar moet je Epi niet voor hebben. Dat weten ze daar. U moet alleen wel tekenen dat u zich niet zult verzetten... maar dat is, in principe komt dat nooit voor. Zou u dat ook niet doen? Ja, maar dat zou ik hypocriet vinden... Ik vind dat ik eh, eh, eh, op dat moment vanuit mijn geweten moet zeggen van als ik ergens voor teken dat ik eh, niet tegen persoonlijk, hè, niet tegen het sluiten ben van eh, twee mannen, mm -hmm. dat ik daaraan mee moet werken. En ik teken ervoor dat ik dat ga doen. En het moment komt daar dat twee mannen mij goed kennen, twee jonge jongens, die zeggen van heb je met al dus een aardige kerel, et cetera, et cetera, mm -hmm. wil je ons niet trouwen. Dan vind ik het niet goed van mij dat ik op dat moment zeg: van nee, ik trouw jullie niet. Niet omdat ik geen plaats in mijn agenda zou hebben, maar omdat jullie twee mannen zijn. Ja. Dat vind ik zo hypocriet. Nee, dan moet u ook straight zijn en het dan ook echt doen. Ja, goed. Dus u bent morgen uh, gekluisterd aan de televisie, of in elk geval, u wil vast weten hoe het uh, gaat aflopen in de Kamer. We zijn benieuwd hoe het af gaat lopen qua weigerambtenaar. Ja, we ik zijn het hierbij benieuwd. laten. Dank, Dank u wel. wel voor uw komst. Dank u wel, ik, graag uh, ik sprak met uh, weigerambtenaar Epi Klein na aanleidingen van uh, de Tweede Kamermeerderheid tegen de weigerambtenaar. Morgen gaan ze er, zoals gezegd, over praten. Nou, dit waren ze weer. De twee dingen van vanavond. Morgenavond vanaf 8 uur zijn we er weer. En dan is mijn gast Herman Wijfels. Op onze site kunt u uh, uw reactie achterlaten of ook gesprekken terugluisteren. Op tweedingen.nl kunt u het allemaal vinden. Nou, en straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Wat brengt deze donderdag, Willemijn? Nou, onder andere een kijkje op de, beurs, op de beursvloer in Amsterdam. Uh, daar werd uh, feest gevierd vandaag. Is dat niet een beetje overdreven? Uh, vragen we ons af. Uh, Omdat het allemaal meeviel, bedoel je? Ja, want ja, ik bedoel, we zijn wel, wel gered. Maar hè, voor hoe lang is dat eigenlijk? Uh, Wilfried de Jong die heeft een nieuw programma. Um, Motel de Jong. En die is zo meteen hier om daarover te vertellen. Nou, En nog veel meer, maar ik zou gewoon luisteren. Naar het nieuws van half negen. is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt minister Leers in het debat over Mauro. Net als de minister vinden VVD, CDA, PVV en SGP dat Mauro het land uit moet naar Angola. Leers zei dat Mauro nog een studievisum kan aanvragen. Het was een fel debat met harde verwijten. De oppositie vindt dat Mauro aan het lijntje is gehouden. Paus Benedictus heeft zich verontschuldigd voor het geweld... dat het christendom in zijn lange historie heeft gebruikt. Hij deed dat op een bijeenkomst met zo'n 300 leiders van allerlei religies in Assisi. Het gezelschap met onder andere moslims, joden, hindoes en taoïsten... wees religieus geweld gezamenlijk af. President Obama prijst het besluit op de eurotop om de schuldencrisis op te lossen. Hij vindt dat de plannen snel moeten worden uitgevoerd. Als het slecht gaat met de Europese economie... dan is dat ook slecht voor Amerika, volgens Obama... En Johan Cruijff ontkent dat hij de beoogde benoeming van Marco van Basten als technisch directeur van Ajax heeft geblokkeerd. Gisteren lekte een brief uit van andere commissarissen. Volgens hen bleef Cruijff maar nieuwe eisen stellen. En Cruijff zegt erover dat zij halve waarheden vertellen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 27 oktober, twee over half negen. Goedenavond. In Den Haag draait het natuurlijk maar om één persoon vandaag, Mauro. Wat gaat er gebeuren met Mauro? Zodra er nieuws is, dan hoor je dat hier. En we kijken sowieso even terug op het debat met NOS'er Michiel Breedveld en onze eigen Siewert van Lienden. En dan Wilfried de Jong, die heeft na een pakkenhuis en een sportpaleis... nu een eigen motel. Motel de Jong, morgenavond voor de eerste te zien op Nederland 3. Zo meteen is hij hier te gast. En de Lekker 2012 is uit. Maar wie bepaalt dan nou eigenlijk wat lekker is? Daar praten we over met Makkie Mulder, de hoofdredacteur van Lekker, en Iens Boswijk van de restaurantbeoordelingssite Iens.nl. Onze Joris Kreugel die wil heel graag naar de Olympische Spelen in Londen komende zomer. En misschien kan onze sportcollega Erwin Weddermass mij helpen om daar naartoe te komen. Want hij neemt namelijk sollicitaties af in Amsterdam voor het Holland Heinekenhaus. En dan kan je aan de slag als barman schoonmaken, juffrouw. het maakt me niet uit, ik wil er naartoe. En uh, misschien kan hij mij even er doorheen loodsen. Na negen de hele lijst van Today's Topics, maar nu alvast een update Liekveld. Met bizar nieuws vandaag. In Amerika woont namelijk een kindje dat door zijn ouders Adolf Hitler is genoemd. En vanwege die naam is hij door de kinderbescherming bij zijn ouders weggehaald. Verder is er in Drenthe iemand mensen zomaar aan het beschieten. En Brit Dekker, die van die slimme opmerkingen in Echte Meisjes in de Jungle... die komt in de Playboy, maar haar foto's die zijn vandaag uitgelekt. En dat heeft grote gevolgen. Nou weet je het is, ik mocht gewoon doen volk die dat in de wereld draait door... En dan lees je helemaal ernaartoe en ik ben gewoon bang dat ze nee. niet meer mag. Ja, of ze nog naar de wereld uit door mag, dat hoor je zo meteen na negen uur. En dan hoor je alle topics van vandaag. Nou, oh, oh, arm kind. <laughs> nou ja, Heh. ik heb ze al gezien, die, die foto's, best leuk trouwens. Dankjewel Lieke. <laughs> Die oude graaf. Zij jij ooit in de Playboy? Nee, nee. lijkt me Playboy's... vrij onverstandig. <laughs> nou, ho-ho, op de webcam te zien. Het is toch niet een onaardig decolletee, als ik het zo mag zeggen. Uh, nee. Maar goed, um, de sport. De sport, ja, Willemijn. <laughs> We gaan het hebben over Johan Kruip. Ook leuk. Johan Kruip is uh, niet van plan op te stappen als commissaris van Ajax. Zijn positie lijkt moeilijk houdbaar. Nu uit een gelekte brief is gebleken dat zijn relatie met de overige vier hier commissarissen verre van goed is. Gezeur, vindt Kruif, maar aan opstappen denkt hij voorlopig niet. Nou, ik hou helemaal niet van het gezeur. Ik hou niet van raad van commissarissen, überhaupt niet. Want zo ben ik niet en dan ben ik ook, uh, dat, dat is eigenlijk niks voor mij. Maar goed, de club heeft toen gevraagd of ik erin er zitten. Goed, dan ga ik erin zitten. Het is niet zo dat ik, uh, ik daarmee sta te juichen, want het, is, uh, het zijn allemaal geen dingen voor mij. Maar goed, ik zit erin, dus ik zal het moeten doen. Ja, Niet van harte dus, uh, maar kruif blijft. En dat kruif die brief gekregen heeft, ontkent hij ook niet. Wel ligt het uh, geval genuanceerder, want hij heeft een heleboel brieven gekregen en er een heleboel teruggestuurd. Het probleem is altijd dat er dus één brief gestuurd wordt, terwijl er dus een vracht waren. Uh, veel dingen in die brief erover in je gaan, want dat heb ik helemaal niet nodig. Het is eerder bijna een, een, een, een beschuldiging richting mijn kant. En ik heb maar één, uh, één, uh, één belang. En dat is een, uh, een speelveld creëren waar al die gasten in kunnen werken. Niet dat ik er ga werken, want ik ga er zeker niet werken. Maar een speelveld creëren dat hun het maximale rendement kunnen houden. Kruijf heeft vandaag in Amsterdam een gesprek gehad met een commissie... die de verhoudingen binnen de Raad van Commissaris onderzoekt. De zaak wordt natuurlijk vervolgd. Straks om tien uur op deze zender gaan we verder op de kwestie in. En dan kijken we ook terug op het bekervoetbal van vanavond... Dordrecht tegen AZ. Met een verrassende tussenstand van 2-2 en uh, Go Ahead Eagles Feyenoord wordt gespeeld en NEC Volendam en ook aandacht voor de EK kwalificatiewedstrijd van het Nederlands vrouwenvoetbal elftal tegen Engeland. Dat is het. Ja, en Go Ahead Feyenoord dat volgen wij hier ook. Precies, live. Dus blijf erbij. Ja, yes. Dionne, dankjewel. Alsjeblieft. Radio 1, PNN Today. Gejuichen op de beurs vandaag, want de AEX sloot bijna 4% hoger. En uh, dat komt natuurlijk door de redelijk goede afloop van de eurotop vannacht. En dat was dus reden voor een feestje voor beleggingsexpert Jim, Jim Theopoering. Moeilijke naam van de Royal Bank of Scotland. Jim, goedenavond. Goedenavond. Ja, champagne opengerukt. Nou, ik moest vanavond ook nog eventjes uh, bij jullie de uh, passant geven. Dus uh, ik uh, heb het gehouden bij één diertje, maar uh, ja, 4% in een dag erbij... Dat gebeurt niet vaak op de beurzen, dus dat was zeker voor beleggers uh, een, uh, ja, de reden om uh, uh, een, een feestje te vieren en uh, opgelucht adem te halen. Nou, toch ook wel een uh, uh, zware periode op de beurzen. Ja. Heb, heb je vannacht wel een beetje geslapen vanwege de Eurotop? Nou, ik heb goed geslapen, maar uh, ja, wat je zegt klopt inderdaad. Uh, gisteravond kwam er natuurlijk, uh, of gisteren gedurende de hele dag door, eigenlijk kwam er nieuws naar buiten. Uh, en uh, de top heeft uiteindelijk tot vier uur vannacht uh, geduurd. Toen ja. lag ik te slapen. Maar het is waar, je staat dan wel op. Uh, kijk meteen op internet en lees de krant over... Uh, is er iets uitgekomen? Want dat was natuurlijk de grote vraag. Ja. Maar ja, het grappige is natuurlijk dat... ik heb een aantal economen gehoord vandaag... Nou, die zijn helemaal niet zo blij. Die zeggen, ja, ja, het is wel een pakket, maar het is onduidelijk. En oké, okay, voor nu is wel even de boel gered, maar hoe zit het op lange termijn? Maar daar hadden jullie weinig last van, van die uh, gedachten vandaag. Ja beleggers waren positief en uh, natuurlijk zijn er een hoop uh, economen die zeggen van uh, ja dit is nog niet uh, het uh, plan dat uiteindelijk de oplossing is. Maar het is in elk geval uh, een begin. Uh, er zijn uh, nu eindelijk een keer concrete punten besproken waar we naartoe willen met z'n allen ja. en wat daarvoor zou moeten gebeuren. Dus het is meer concreet dan in het afgelopen half jaar gebeurd is. Maar het kon ja, dat... in ieder geval jullie, jullie pret niet drukken vandaag op de vloer. Nou, het is niet zo dat ik dat uh, alleen bepaal of wij met uh, collega's, maar als je gewoon kijkt naar beurzen wereldwijd. Dat begon al gisteravond in Amerika, dat ging door naar Azië. Ja. En vanochtend ook uh, inderdaad uh, tijdens de beursopening, uh, ja die, uh, die wij over zelf mochten verrichten. Dus dat was ook nog uh, een leuk detail. Toen ja. sprongen de koersen meteen omhoog en stond de Ajax op opening meteen uh, direct zo rond de 312 ja. punten. En dat was... Uh, Plus 2,5 procent. Dus procent. Even een kijkje achter de schermen dan. Hoe gaat dat dan daar? Ik bedoel, zitten jullie de hele dag met een enorme smile op je gezicht naar al die schermpjes te turen? Nou, het is inderdaad waar dat wij zien dan ochtends om acht uur al van wat doet de Future. Die geeft al een beetje aan uh, wat, uh, wat de opening zou kunnen zijn. Mm -hmm. Die stond voort hoger, uh, dus dan is het inderdaad wel uh, opluchting. Dus daar zit iedereen naar te kijken. Nou, om, uh, en, dan, nee, en dan ook af en toe een beetje wat, wat te schreeuwen. Zo van dat het goed gaat, naar elkaar, lachen, dat ja. soort dingen. Ja, iedereen is natuurlijk wel een stukje blijer dan normaal. Maar ja. Uh, ja, de echte beursvloer zoals die er ooit was, waar iedereen stond te krijsen, dat bestaat niet nee, meer. Nee, dat, dat is niet uh, meer. Nee. Meer, dat is achter schermen. Maar uh, ja, wij weten ook dat voor, ook voor onze klanten het natuurlijk ontzettend belangrijk... dat die koersen uiteindelijk wel een keer gaan stijgen. En dit is al sinds december vorig jaar niet meer gebeurd, zo'n grote stijging. Dus uh, ja, dat is wel uh, alom uh, blijdschap bij iedere belegger. Of het nou een particulier of een professional is. Ja, ja. Hey, Jij hebt uh, zelf ook aandelen. Ben je nog binnengelopen vandaag? Nou, binnengelopen. Uh, als ik, uh, <laughs> dat is dan wel erg uh, privé. Maar als ik kijk vanaf het begin van het jaar... Dan uh, sta ik helaas nog wel op verlies, maar mm. kijken naar uh, een maand geleden, toen stond de Ajax nog gewoon rond 260 punten. Nou, inmiddels uh, uh, staan we dus uh, zo'n 50 punten hoger. Dat ja, betekent gewoon wel dat je ook je portefeuille dan zo'n 20% gaat groeien. Dus ja, dat, uh, dat is uh, zeer welkom in zo'n periode. Ja, dus daar, daar moest je ook wel een beetje om lachen vandaag. Uh... Nou lachen, ja het is uh, natuurlijk een serieuze zaak beleggen. Hallo dus gaat ik, Jim, uh... ik probeer hier de emotie eruit te trekken bij ja. jou. Maar die, uh... Ja, we zijn al bezig met cijfers, en ja. maar uh, het, het klopt inderdaad. Uh, dit is uh, voor, voor ons en uh, voor beleggers in het algemeen natuurlijk een mooie dag. Ja. Uh, maar toch zagen we ook wel, toen we aan het eind van de dag keken, van waar is nou de meeste omzet in geweest, mm -hmm. uh, dat uh, ja, we, hebben, we hebben zogeheten Turbo Short, waarmee je op een daling kunt inspelen. Uh, en onze volledige top 3 die bestond uit Turbo Short, dus daar is ook nog veel handel in. En dat betekent dus, even, voor de leek, voor mijzelf dus? Nou, dat betekent dat er ook nog veel mensen zijn die inspelen op een uh, uh, mogelijke uh, daling van de markten. Ja. Want, ja, het is uh, wat we in het begin ook al bespraken. Er is nu een aanzet gegeven tot misschien een mogelijke oplossing. Uh, er is in elk geval weer een beetje licht aan het einde van de tunnel. Ja. Maar daar zijn we nog niet. En uh, ja, als je nou zegt, uh, is, gaat de beurs nu sky high omhoog? Ah, dat weet ik niet. Maar het zullen natuurlijk nog wel uh, roerige tijden blijven. Want ja, ook Italië, Portugal... Die hebben ja. hun uh, balans nog niet op orde. En ja, zelfs Nederland, misschien nog wel niet eens. Goed, we gaan het kijken. Volgen vandaag uh, over hoe het verder gaat. In ieder geval vandaag uh, lachende gezichten daar op de beurs. Absoluut. Tim Toeeporing, dank je wel. Graag gedaan. Doeg. Zometeen Wilfried de Jong, die heeft een nieuw programma. En hij uh, ligt dit keer niet op de massagetafel, of staat ernaast, maar zit in een moto. Over the sea and Tunstall, the other side of the world. Today. Willemijn Veenhoven. Na het pakhuis en het sportpaleis... komt presentator Wilfried de Jong, de Jong nu met Motel de Jong. Een programma waarin hij dus mensen in... in me, me, ja, kom ik er niet meer uit. Ik word helemaal zenuwachtig van je, Wilfried. <laughs> waarin hij mensen interviewt in een motelkamer. Hoe verrassend. Wilfried de Jong, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Dat heb je even mooi gejat van ons programma. BNN: de overnachting met Patrick Lodiers op Radio 1. Weet je dat ik. Ik, ik, had, ik was vorige week bij, uh, bij Matthijs van Nieuwkerk thuis. Ja. En, uh, en toen. Ik wist dat, dat hij ooit een keer geïnterviewd was. En toen, uh, toen heb ik dat opgezocht. Omdat ik wist dat, dat Patrick Lodiers het had dat gedaan. En toen, toen, toen hoorde ik dat het ook in een hotelkamer was. Dus ja. ik, ik had dat niet gezien. Dus nou ja, <laughs> moet ik het maar niet uitdoen. Moet ik het maar niet doen, hè, dat programma? Dus bij deze Weet je, alles, van de baan. Eén nee. geruststelling: alles is al gedaan. Ja, dat is ook zo. Ja, Patrick heeft het ongetwijfeld ook weer ergens vandaag ja, Vond <laughs> ik zo. Ja. Ja. Het is trouwens van op zaterdagnacht van 12 tot 1. Heel leuk programma. Moet je maar Prima, vind ik ook. Ja, ja. Ja. Hey, maar jij gaat dus in een, uh, in een motel. En dan heb je verschillende kamers met verschillende gasten daarin. Ja, er zijn, er zijn bij elkaar vijf kamers. En in iedere kamer gebeurt wel wat anders. Er is, bijvoorbeeld een kamer noemen wij dan de spiegelkamer... waar een spiegel hangt, waar een camera achter staat. En daar gaat een gast voor staan. En vervolgens hoort hij anderhalve minuut lang... een column die ik heb geschreven over hem. Ja. Of haar... En daarna mag hij weer op bed gaan liggen. En dan kom ik een kwartier later vragen wat hij van de column gevonden heeft. Dat is één zo'n kamer. Er is ook een kamer die is... Daar zijn de gordijnen van dicht. Zoals je dat ook in een motel kunt hebben. dat dus je denkt, wat is daar? En daar kan, daar kan al een gast zitten. Of een muzikant. Of een kan een filmpje vertoond gaan worden. Of iets raars zijn. En daar mm -hmm. moet een gast in zijn eentje naar binnen. En pas en de, de, de camera's zien hem wel. Van buitenaf. Mm -hmm. En pas na twee minuten kom ik daar dan bij. En vraag ik wat, hoe, het, hoe het daar gaat. Zeg maar. maar wij volgen ondertussen wel wat daar gebeurt. Ja, ja. Dat gaat Maarten, Maarten van Rossum... Uh, ...morgenavond proberen. Heb jij gewoon ergens aan een tekentafel thuis gezeten en gedacht... ...ik ga eens iets volstrekt nieuws verzinnen en toen kwam je met deze dingen? Nou, het gaat, gaat altijd... Het verzinnen is altijd zo raar, hè? Zo, als je ervoor gaat zitten, dan komt het niet. En zit je in de auto en parkeer je achteruit... ...dan, dan weet je opeens <laughs> wat je moet maken. Ja. En, ik, ik weet niet, het was een combinatie. Een aantal ideeën had ik al een tijd. En met de redactie daar lang over gekletst. En vervolgens kwam alles... Het is mooi als dat allemaal bij elkaar kan komen in één ruimte. En ik vind een motel wel een mooie plek. Mensen checken in ja. en ze gaan er ook weer weg... Het heeft wel iets. Ze blijven niet slapen met jou, dat nee, niet? Nee, uiteindelijk is het gewoon televisie... en zijn ze na drie ja. kwartier gaan de lampen uit... en wordt het motel weer ontmanteld. En mogen ze weer weg. Ja. Ja, maar, ja. maar het mooie is dus, het is, het is een live programma, toch? Ja, klopt. Dus, ja. dus al die mensen zitten in die motelkamers... dus jij loopt heen en weer, stel ik me dan nou voor. Ja, ik ga, ik, ga, ik ga wel van de ene naar de, naar de andere toe, ja. Klopt, er zit ook wel enkele keer een filmpje tussen. We hebben Rob Hotselmans, de kamerman die altijd de filmpjes maakt... of veel filmpjes bij Hollandsport. Die gaat nu iedere week ook wel een filmpje maken. We hebben een groot billboard staan waar wel af en toe een kort filmpje op te zien is. Maar dus, daar, in die tussentijd stap ik dan naar een andere ruimte. Ja. Ja, dus het is ook een beetje een soort simultaanschaken. Je bent op allerlei verschillende fronten tegelijk bezig. Ja, nou, bij, bij, bij de, wat ik zei bij, dat, uh, bij die spiegelkamer waar de column is... Daar kom ik wel terug, maar voor de rest doe ik de gasten één keer en daarna niet meer. Maar je, het leuke is wel dat je ze wel kunt blijven zien liggen. Uh, weet je wel, iemand is <laughs> geweest, vooral zie je nog hoe iemand uh, ja, op zijn bedje ligt, een krant leest of meekijkt naar het programma of wat dan ook. Dat vind ik wel leuk. Dat weten de mensen ook, dat ze nog dan Ja, natuurlijk, ze weten alles. Oh, oh, okay. ja. <laughs> is het, ja. uh, je hebt een keer over, gezegd over dit programma van ik ga niet op zoek naar, naar de feiten, maar ik zoek naar de fantasie. Krijg je, krijg je, ha, heb je, ik dat gezegd? Dat heb jij Eigenlijk gezegd. is een goede zin. Het <laughs> staat hier zwart op wit. Oké. Okay. Ja. Um, maar dat, krijg je dat er meer uit, die fantasie, in, in zo'n setting? Nou, het is wel zo, toch merk ik wel. Dat merk ik ook aan 24 uur. Of aan dingen die ik in Holland Sport heb geprobeerd. Of andere programma's, pakhuis de Jong. Mm -hmm. Als je mensen in een andere setting brengt, in een andere ruimte in een andere mood, dat, dat er ook wel andere teksten, andere ideeën uitkomen. Dat mensen er soms rustiger van worden, of vrolijker, of voorzichtiger, of wat dan ook. Ja, ik vind dat wel spannend om uit te proberen in ieder geval. En, en het zijn niet alleen maar BN'ers dit keer, toch? Nee, nee dit, niet, niet per se alleen maar uh, bekende Nederlands. Nee, ik, ik heb, uh, we, zijn bezig, we zijn nog niet helemaal klaar hoor, met morgen. Dat moet ook, vind ik. Ja, dat geef ik net uit morgen... de wereldrijd door. Uh, dat je vertelde van er wordt nog het laatste, laatste hand gelegd aan ja, het decor en dat, de gasten. En... Dat, dat is heel normaal, hoor, vind ik. Dat gebeurt okay. eigenlijk. Bij, bij, in de krant gebeurt dat natuurlijk ook. Van, uh, ja, als, er, uh, als er om zes uur een vliegtuig neerstort. dan moet het s'avonds om negen uur nog wel in de krant gezet voor de volgende dag. En zo zijn wij ook wel. Als er morgen iets gebeurt op nieuwsgebied. Dan, uh, het, het is ook wel een actueel programma in dat opzicht. Ja, maar het decor had toch Kampin. wel af kunnen zijn, zeg maar. Ja, dat klopt. Uh, vorige week was het af, maar nog niet geschilderd. En nu was ik er vandaag. En nu was het ook geschilderd. Dus nu is het af. Hey, en wie uh, heb je morgen? Kan je al iets vertellen? Nou, wat ik zei, Maarten van Rossum, die heeft een essay geschreven over, over, over, de, over de Nederlander. Dus ik, ik vind het wel interessant om, om, om, om hem daarmee te confronteren met iets heel Nederlands. Wat hij gaat zien, dat weet hij nog niet wat. Dat is mm. nog geheim in die kamer. Dan gaat hij naar binnen. En daarna ga ik met hem daarover kletsen. En, en Verona van der Leur, dat is een Turnse die gestopt is. En die wil nu in de wereld van de webcams gaan. Ik las het vandaag, ja. Ja, dat is ja. een grote overstap. Dus over ja. haar maak ik een column. Nou, heel stoer dat ze dat heeft toegezegd, dat ze wil komen. Ja. Er komt een man praten uh, over, die neemt een koe mee. Er is een soort kampioenschap van koeien in Nederland, zaterdag. Okay. En een van de top 10 koeien komt naar de studio toe. Die staat op het gazon. En ja, we hebben nog één of twee plekken vrij, eigenlijk, die we nog moeten vullen. Dat weet ik nog niet. Ja, die is voor dat vliegtuig, morgen. Dat, uh, bij wijze van spreken, wijze. ja, of ja, je weet niet wat, we, ja, misschien, uh, misschien uh, weet ik wat, misschien ligt Mauro wel met zijn koffer op, uh, op bed, zou ook mooi zijn. Wie weet het, wie het weet, ja, morgenavond half negen op Nederland 3, Motel de Jong, dus dankjewel Wilfried de Jong. Oké. Okay. Annie Houtkamp, ja, goed, dat nou, nou, nog even je keel. Ja. Dat, dat klonk heel onmakelijk. Ah, ja, nou, dat, dat kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. Ja, sorry daarvoor. Geef niet. Zullen het even opnieuw doen? Ja, Annie Houtkamp, go ahead Eagles Feyenoord. Ja, het is een uh, leuke wedstrijd. Want het staat nog altijd 0-0. Na 5,5 minuut spelen. Uh, Feyenoord afgelopen weekend een andere hele zware tegenstander. Ajax afgelopen zondag. In vergelijking met die wedstrijd, drie wissels. Lamproe. De keeper van Jong Griekenland, want daar is hij voor gekozen, mag erin. Ik weet niet of hij uh, kan rekenen op bonussen, maar dat uh, terzijde. Uh, die staat in het doel in plaats van Mulder. We hebben Mokotjo op het middenveld in plaats van Klaasie. En Biseswar in plaats van Cabral in de aanval. Dus drie wissels in het team van Feyenoord. Dat is wel sterk aantreed tegen de nummer 12 van de eerste divisie van de Ju Jupiler League. Uh, dat wordt heel moeilijk voor de thuisploeg, Maar het zit lekker vol. Het is een goede sfeer. Heel veel vuurwerk vooraf. En nog altijd 0-0. En Joey Suk aan de bal voor de mannen uit uh, Deventer. En bijna is de bal bij Marni Scholder. Maar de bal wordt opgevangen. Uh, uh, uh, aan de andere kant door Houtkoop. Uh, Sander Houtkoop legt de bal even terug. Betekent dat uh, Go Ahead in de aanval is. En weer Suk. Die kan gaan schieten. Schiet de bal. Do ja! De hoepent. De hoepend <laughs> voor Go Ahead Eagles. Joey Suk verslaat de keeper van Feyenoord. Kostas Lamproe en wat een verrassing want na 6,5 minuten spelen staat de thuisploeg Go Ahead Eagles op een 1-0 voorsprong in een werkelijk volgepakt stadion. Zelfs de perstribune is letterlijk een perstribune geworden want alle pers die hier aanwezig is moest echt persen om in de zitjes te komen. Maar niet voor niets, het is 1-0 voor Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. Radio 1, BLN Today. Wat ziet een blinde als hij of zij hallucineert? Die vraag beantwoorden zo meteen in Durf te Vragen. En uh, DJ Fede Legrand stond gisteravond in het voorprogramma van Coldplay. In de volgende uur hoor je hoe hij dat vond en uh, hoe zanger Chris Martin tegen hem deed. Maar nu is de dag van Joris Teufel. Het maakt me werkelijk geen bal uit, maar ik wil gewoon deze zomer naar de Olympische Spelen in Londen. En hoe kan je daar komen? Nou, vandaag mee met Erwin Wennemars, want hij neemt sollicitaties af in Amsterdam voor het Holland Heineken En dan kan je werken achter de garderobe, uh, bar, uh, schoonmaak, het maakt niet uit. Ik wil daar naartoe. 4? 4. 4. Ja, Locatie 4. Ja. Ik ben zo blij dat Erwin bij ons werkt, want ik maak nu toch nog kans om mee te gaan naar de Olympische Spelen. Want we zijn hier in Amsterdam, in de Heinekenbrouwerij, en vandaag, wat gaan we doen? We gaan vandaag selecteren. We hebben 3400 sollicitanten die willen allemaal naar de Olympische Spelen. Dus komen de eerste, vandaag komen er bijvoorbeeld 200 langs. Die hebben we al een beetje voorgeselecteerd. We gaan kijken of ze die graag naar, of ze hier goed genoeg zijn om uh, Nederland te vertegenwoordigen in Londen. En dat wil ik ook. Oh, waarom wil je mee? Het lijkt me gewoon fantastisch om zo'n sportevenement een keer mee te mogen maken. Het is alles. Weet je wat? We doen er dus zo meteen even, mag je eventjes een, een gesprekje mag je een klein beetje volgen. En daarna gaan we jou even een sollicitatiesprek afnemen. Ines, jij zit ook samen met Erben hier achter een tafeltje. En uh, heb je wat tips voor mij zometeen? Nou, allereerst zou ik uh, Holland Heinekenhuis zeggen in plaats van uh, Heineken-Hollandhuis. Ik vind dat je tot op heden niet echt heel erg goed, goed bent voorbereid. Dus je moet echt zo meteen van hele goede huizen komen. Wil je nog een kans maken op die prachtige baan daar in Londen? Hoe leuk is het daar, want jij hebt het natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt. Nou, Joris, nou, ik ben er een paar keer geweest en het is wel feest, hoor. Maar weet je waar iedereen denkt dat het feest is? Maar het is ook gewoon keihard kei werken. Het is toch alleen maar een beetje met dienbladen rondlopen en een pilsje stappen? Nou, toch. Nou, Joris, wil je nou... Oh, zeg, wil maak je het, nou... het nou niet moeilijker dan dat het is. Joris, het, het zijn... Uh... Ik weet niet, in, in, in, in, in 14 dagen tijd, hoeveel mensen komen daar in het Heinekenhuis? Uh, 6000 mensen per dag in het Heinekenhuis uh, komen. Het is echt aanpoten. Ja. Ja. De aanwezigheid is op basis van veiligheid, dus je verdient 11 euro per dag. Dat ja, zo, wat? 11 euro per dag, hè? Ha, en verblijf op basis van een eenvoudige accommodatie. Nog steeds? Vier, nog steeds. Met z'n vier op een kamer. Met z'n vier op een kamer. <laughs> en je hebt volgens nog geen dagen vrij. Ik wil ook naar de Olympische Spelen toe. Iedereen wil naar na, na, na de Olympische ja, maar Spelen. Ik wil een maand lang feesten en ik wil het gewoon van dichtbij mee kunnen maken. Maar je moet een maand lang ervoor zorgen dat mensen kunnen feesten. Ja, maar als je zelf er geen feestje voor maakt, hoe krijg ja, je dan, dan al... Goed antwoord, maar... Dat is een goed antwoord. Geef nog even iets meer. Je moet iets meer geven, hoor. Kom op, Joris. De eerste patiënt die komt zo aan. Waarom moeten we Carmen meenemen na, na de Olympische Spelen? Ik sta daar graag uh, vooraan. Uh, ja, met mijn big smile en uh, met mijn blonde haar. En ik wil iedereen ontvangen, iedereen laten meebeleven van de, van de sfeer, van, uh, van het feest. Nou, Carmen is weer verdwenen. En als ik uh, de argumenten van Carmen hoor, dan. ja, uh, beleving, uh, lachen en uh, ze heeft energie. Ja. Nou, volgens mij heb ik dat ook gezegd. Waarom moeten we jou meenemen, Joris? Ik werk altijd heel erg hard. Ik kan ook heel lang werken. Ja. Gewoon van s morgens 8 tot 11, 12 uur. Het maakt me allemaal niet uit. Dat kan je? Waar ik echt heel goed in ben, dat is in schoonmaken. En dat vind ik nog leuk ook. Die, die hebben zeker nog wel nodig, ja. kan ik me zo ja. voorstellen. En dat meen ik echt. Ik, ook. ik kijk je heel recht in de ogen aan. Eben, kijk me aan. Ik meen het echt. Dank je wel voor je tijd. Doris, u, u hoort van ons halverwege januari. Ja, en hier staat een grote baas voor me. Maurits Hendricks. Chef de mission van de Olympische Spelen. Ik heb net een gesprek gehad met Erben, maar uh, ik vraag me af of ik mee mag. En hoe zit ik me te bedenken, zoek jij nog iemand die uh, koffers wil dragen? Ik denk niet dat jij als kofferdrager uh, bijdraagt aan het uh, medaillepotentieel van de Nederlandse topsport. Jammer. Voor jou. Ja. Ik dacht even twee visjes uit te kunnen gooien. Maurits Hendricks, helaas niet. Dus maar wachten, half januari hoor ik het van Erwin... of ik in de grote feesttent bij de Olympische Spelen... mag werken als je juffrouw, schoonmaken. Het maakt me niet uit als ik er maar dichtbij ben. Het filmpje van Joris en Erwin is te zien trouwens op bnntd.no. Um, heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd de hashtag... durf te vragen achter. Wij beantwoorden iedere avond hier een vraag. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Twit vraagt... wat ziet een blinde als hij of zij hallucineert? Hashtag durf te vragen. Met Paul Sereel van Tijdschrift Quest. Er is een verschil tussen mensen die blind geboren zijn... en mensen die op latere leeftijd blind worden. Wanneer je hallucineert, ga je namelijk dingen zien die er niet zijn... En wat je hersenen dan eigenlijk doen, is ze halen beelden op uit je geheugen. Nou heb je nou de eerste jaren van je leven wel kunnen zien... en word je later blind, dan heb je beelden in je geheugen. En ga je dan hallucineren, dan kan je brein dus die beelden weer oprakelen... en vervormen. En dat worden dan de dingen die je ziet. Ben je nou blind geboren, dan heb je geen beelden in je geheugen. En dan zal je dus ook geen beelden zien wanneer je hallucineert. Wat nou wel heel opvallend is, is dat mensen die blind geboren zijn... En die bijvoorbeeld paddenstoelen eten of LSD gebruiken. Die gaan juist frieken met andere zintuigen. Ze gaan dingen voelen die er niet zijn. Dingen horen, dingen ruiken die er niet zijn. Maar ze gaan dus geen dingen zien. Hashtag durft te vragen. Zometeen na het nieuws nog veel meer BNN Today. Met onder andere Go Ahead Eagles Feyenoord. Um, we hebben het over het debat. Mauro Sievert van die heeft het helemaal gevolgd vandaag. En de lekker 2012 is uit. Daar hebben we het ook over. Eerst uh, het nieuws, Jan van der Putten.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 Je leert het in de toplanglaufregio Ramsau aan Dagstein. Kijk op Austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1.